oh yeah! Oh yeah! Het was weer een feestje tussen 1 en 2 op de radio bij CFM. Met uiteraard Zandvoort uit Zandvoort, Maria Zandvoort, dank voor jouw uitzending. Het is even na twee uur, Jorden De pointers heeft de trouws en happiness. Een vrolijk begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag.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 ...komen ze langs bij CFM in de Eurobreakdown. De 40 beste platen van Europa op een rij gezet door Maurice Mulder. En deze staat er ook in. Dit is de nieuwe single van Fifth Harmony. En die heet Flags. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl Dus voor de laatste nieuwtjes ga je naar onze website... www.zfmsandvoort.nl is hier Eva Davids met Words.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 For dancing, or romancer But I give in to the rhythm and my feet follow the beat, and Nee, nee, nou begrijp ik hem, uh, Albert-Jan. Ik zat weer aan een knopje waar ja, ik zitten. Ja, ja, ik vinden. denk in één keer, uh, waarom hoor ik de muziek doorgaan, maar niet op de radio. Maar mijn, uh, nou weet ik het. Mijn welgemeende excuses, Rob. Hoe kijk ik nou bij deze? Goed.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 Moet hij langer reizen? Of die vlak nee, pakken valt er de... mij. Kan op de fiets. Kan op de, kan op de fiets. Ja, dat ja. valt echt mee, ja. Dat <laughs> mee. Dus komt van heel dichtbij. Ja, ik heb laten vertellen dat uit benzal komt. Nou, dat, uh, dat, die is op tijd. Die ja. is in ieder geval op tijd. Goed, uh, maximaal aantal inschrijvers. Maar er uh, kan dus nog ingeschreven worden. Heb je net gegeven. Of bij Telassa of via het gmail.com adres. Uh, inschrijfgeld. 5 euro. Vijf euro. Maar daar krijg je dus hij en gij voor. Daar krijg je hij en gij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 Het, het, het uh, pelgedeelte zeg maar, bij Telaz hebben we uitgebreid met twee uh, tenten. Hebben we hebben eraan vastgeplakt, dus er is plek genoeg. Zo, dat zegt uh, dat genoeg. Het zevende Open Nederlandse kampioenschap op 29 oktober. Om ja, we, we, we, we beginnen nu al naar de, de, uit te kijken wat voor speciaal ze moeten doen voor de tiende keer. Hè? Want dat mag toch wel wat worden. Daar hopen we wel op. Nou...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 Vanaf vier uur open Nederlands kampioenschap gaan willen. Worden er geen uh, wereldkampioenschappen. worden die ook nog gehouden? Daar zijn we er ernstig naar aan zoek. Dus misschien kunnen we dat combineren met de tiende. In de, de tiende. Term. Ja, nee, dat doe ik toch even. Kijk, we komen wel wel achter. En het is ook zo dat de komende week, bij Talassa, de hele week in het teken staat, menu technisch de week van de kanaal. Nou, briljant. En om het te laten rijmen, de kanaal staat centraal. <laughs> nou, daar heb je lang over na moeten denken, denk ik Tom...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 Dat klinkt heel goed en het wordt een groot feest volgende week zaterdag. Bij Thalassa het 7e Open Nederlands kampioenschap: Garnalenpellen. En je kan je nu inschrijven: garnalenzandvoorts.gmail.com. Om je aan te melden, vermeld gewoon je naam en je e-mailadres. En er uh, wordt vanzelf uh, contact met je opgenomen. En dat doe je mee voor de grote prijs volgende week uh, zaterdag.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 Zaterdagmiddag van uh, CFM met lekkere muziek van Jubi uh, 40 en Chris Heind en I've Got You Babe. Ja, straks gaan we naar het uh, voetbal. Inderdaad, de bekerwedstrijd uh, van vandaag tegen AFC Amsterdam. Maar eerst nog even uh, een berichtje over de vrijwilligersprijs. Want de mensen kunnen weer een, uh, zeg maar een organisatie... Uh,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 De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op zaterdag 26 november... van 4 tot 6 uur in het gebouw van Pluspunt. En nogmaals, nomineren kan tot 28 oktober. En wist jij dat CFM ook een vrijwilligersorganisatie is? Dat wou ik je, je, je net vragen. Ja, ja, ja, bij deze. Bij dus, deze. <laughs> We wilden er verder helemaal niks mee zeggen. Maar uh, meld je aan inderdaad uh, via VIP Zandvoort. Ook naar te lezen op de CFM-app. Zo dadelijk het voetbal met Joop van Hes. Maar is deze plaats...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 Een liedje van alweer enige tijd geleden. De single van Lucas Graham. En 7 Years. Nou, we zeiden het net al. Vandaag ook weer aandacht voor voetbal. Bekerwedstrijd uh, SV Sonvoorts tegen AFC Amsterdam. Aan de telefoon hebben we Jan van Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Joop. En luisteraars. En uiteraard, Albert Jan ook. Uh, even corrigeren. Het is geen AFC.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 De scheidsrechter wenste dat niet te honoreren. En die bal ging naast de training mee, Keeper uh, Rijn in Wilshaas uh, de goal in. En daarom staat Zanten nu met 1-0 voor. En we spelen op dit moment in de achtste minuut. Dus het uh, was al heel vroeg, was het uh, raak voor de tegenstander. Dus Zandvoort heeft... Echt het betere van het spel. Is meer op de helft van uh, AC Amsterdam bevinden. En heeft alleen nog geen kans gehad om in de, in de bal uh, de, in het doel te deponeren. Nu de aanval van Zandvoort. Over de rechterkant. Peter Kopen krijgt die bal terug via een verdediger. En die gaat nu over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. Naar, even kijken. Lotfi Rikkers. Ik melden dat Zandvoort volledig is. Absoluut niet volledig. Er zijn maar 12 spelers. En daarvan zijn er, er zitten twee op de bank van de, van de tweede. Er is één A-junior bijgekomen. <coughs> en um, uh, nou moet ik even kijken of ik het goed zeg. Ja, Paul van der Oort, die is, is nog op schip, maar Hij staat wel in de basis. Ze gaan dus kijken hoe ver hij kan komen vandaag. En uh, uh, zodra hij dus aangeeft dat het niet kan... dan, dan wordt hij dus gewisseld voor, uh, voor een van uh, die jonge jongens. Maar voorlopig is Paul van der Oort weer zijn eerste wedstrijd. En ik denk drie kwart jaar dat hij weer uh, hetzelfde mag... Uh, in de wedstrijd voor hem mag gaan uh, spelen. Zandvoort nu eh, achteruit, eh, van de achterkant af. Uh, even kijken, daar gaat een lange bal. Die is de Haan, helemaal vrij. Op de linkerkant, de Haan, passeer man. En, en houdt hij in, speelt... Uh, in. Even kijken naar zo'n berg, berg. Uh, Passeert dat twee man gewoon even. Maar hij is nu dan bij de derde man zijn bal kwijt. En hij heeft ze weer terug. Dat is werken, Dat is vechten. Zandvoort vloog uh, nog op 1-0 achterstand in de tiende minuut en laten we terug naar de studio. Straks gaan we dan weer verder met deze wedstrijd. Dan tot AAS, AAC Amsterdam. Dankjewel, Jop. En straks komen we weer terug bij jou vres. Inderdaad, het vervolg van deze wedstrijd. Helaas een slecht begin voor SVS Zalvoort. 1-0 op dit moment achter. Gewoon een heerlijke plaats, deze van de Doobie Brothers en de Long Train Running. 13 minuten voor 3 uur, Zandvoort, goedemiddag en welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Vanmiddag in het eerste uur hebben we te gast, Ton Arisup. We hem straks al eventjes over het 7e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En hij is ook de organisator van uh, al die festivals die we het afgelopen jaar weer gehad hebben. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat afgelopen jaar verlopen is, Ton. Nou ja, dat is. Uh... Matig, matig, matig verlopen. Ik ben wel in die zin enthousiast dat we muzikaal een stap vooruit gezet hebben. Want we hebben topbands gehad deze keer. En, maar en, en voor de luisteraars we hebben we in totaal een achttal festivals een gehad. Achttal festivals, festivals gehad: ja. vijf op het Raadhuisplein en drie door het dorp. En als je nou. Je was al begonnen, sorry dat ik je interrompeerde. Maar wat is je overal gevoel als je daarop terugkijkt? Gewoon volhouden, door blijven gaan. Ja, oké. Maar. Okay. maar uh, de, Zeg je van nou, er moet nog wat geschaafd worden aan diverse formules? Nee, nou, ik je weet van... niet. Ik, ik, ik vraag me af hoe je de mensen warmer kunt krijgen, zodat het drukker wordt. Dat heeft mede te maken met het weer. We hebben wel een koud seizoen achter de rug. Als ik terugkijk naar de, de historische Grand Prix, dan is het na 9 gewoon. Ja, dat is is het is gewoon echt koud. Dat is echt jammer. En uh, zo is dat vast dat met de Italië-race ook. Dan heb je de not band, een hele goede cuffer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 Klopt, dat zag we ook heel duidelijk. Dat is natuurlijk een publiekstrekker van de eerste uur. Toen met Max op vrijdagavond. Ja, dat is geweldig. Dan krijg je een heleboel toestroom van. En ook die zaterdag dan: dat was Dancing in the Street. Dancing in the Street was vrijdag en zaterdag hadden we Bukwit. Oké, nou. Maar in ieder geval voor een evenementenganger, die combinatie, die samenwerking met het Circuitpark Zandvoort. Een evenement op het circuit.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 Los van het weer. Bedoel, het zijn allemaal mooie evenementen geweest. Ja, geweldig, zeker. Dus je mag gewoon trots terugkijken: van voordoor, we hebben het wel weer. Ja, ik, uh, met een beetje betere financiële afloop zou ik zo zeggen. Nou, ik zou het het draaiboek voor volgend jaar is klaar, want dat, dat, is, dat is echt goed. Mag je wel even tussendoor, Job?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 Kijk, de, de opbrengst van de, hè, van de verkochte bier... Dat heb, je, dat... Heb je, dat heb je echt heel hard nodig. Ja. ja. En als het mooi weer is, dan, dan, ja, dan, dan zie dan je ja. wat ruimer in het slappen was. Ja. Ja. En anders wordt het toch een billenknijpend gebeuren, financieel ja. gezien. Ja, want je moet ook weer naar volgend jaar. Hè, voor het vooruitzien is het natuurlijk van... Wat, ik, wat kan ik volgend jaar doen? Ja. We hadden nu een aardig budget. Daar acht festivals. Maar volgend jaar wordt het sowieso minder. En dan... Ja.